8 uur en Montserré met het nws Journaal. Ook Frankrijk heeft een geheim programma waarmee internetgegevens van burgers worden bekeken, schrijft de krant Le Monde. Het programma zou lijken op het Amerikaanse PRISM, maar onderzoekt alleen de metadata en niet de inhoud. Dat betekent dat alleen wordt bekeken wie met wie communiceert en wanneer. Het Franse spionageprogramma zou systematisch gegevens verzamelen over data die door computers en telefoons in Frankrijk worden verstuurd. Ook bijvoorbeeld gegevens van Facebook en Twitter. Ook bekijkt het gegevens die vanuit Frankrijk naar het buitenland gaan. De moslimbroederschap en andere orthodox-islamitische groepen in Egypte... hebben opgeroepen tot demonstraties tegen de nieuwe machthebbers. Ze willen dat er morgen na het vrijdaggebed in heel Egypte wordt gedemonstreerd. De oproep werd gedaan vanuit een moskee in een buitenwijk van Cairo... waar aanhangers van de verdreven president Morsi sinds vorige weken zit inhouden. Sinds gisteren, toen het leger president Morsi afzette, wordt de wijk omsingeld door militairen met tanks. De militairen hebben tot nu toe niets gedaan tegen de betogers. De Marschaussee heeft een man van 44 uit Hilvaar een Beek aangehouden... omdat hij minstens 27 vreemdelingen Nederlands Nederland zou hebben binnengesmokkeld. Het zou onder andere gaan om Kazak en Oezbeken... die in 2010 en 2011 illegaal naar Nederland zijn gehaald. De man werkte voor een transportbedrijf... en maakte misbruik van zogeheten garantverklaringen... voor medewerkers van het bedrijf om aan visa voor medewerkers te komen. Het transportbedrijf ontdekte wat de man deed en alarmeerde de politie. De Sloveense wielrenner Janusz Brajkowicz heeft de ronde van Frankrijk verlaten. De nummer 9 van vorig jaar bereikte na een zware val nog wel de eindstreep in Montpellier... maar heeft zoveel pijn als zijn knie dat hij niet meer verder kan. Brajkowicz is de derde renner van Astana die geblesseerd naar huis gaat. Eerder stapten Koff en Kaczynski al af. En dan het weer. Vannacht krijgt overal de bewolking de overhand. Morgen begint de dag wat grijs, maar later zijn er overal flinke zonnige perioden. Misschien in het oosten een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 25 graden. In twee keinden zonnig en droog, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie Er is een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Epe en Heerde-Zuid staat twee kilometer file. De linker rijstrook is dicht.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 Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Onze twee dingen van vanavond zijn Chinees PR-offensief in Tibet. En zomerreces betekent werk aan de winkel voor Tweede Kamerpersoneel. Gaat u nog naar de barbecue? Ja, gaan we ook eventjes langs. Maar daar ga ik niet naartoe hoor. Dat doe niet. Nee, dat is allemaal, uh, allemaal vlees, daar weet ik niet van. Vegetarisch voor de deur? Ja, de vleesbarbecue, hè? Niet, uh, niet vleesbarbecue, maar gewoon de vleesbarbecue. Ja, oké, okay, daar ga ik heen. Geniet ervan, eet oh, smakelijk. Jo, dag. Nou, die barbecue was vanmiddag en die staat eigenlijk symbool voor het einde van het politieke jaar. Maar dat wil niet zeggen dat er rustiger tijden aanbreken voor de facilitaire dienst. Nee, absoluut niet, want het tegenovergestelde eigenlijk, het wordt razend druk. Goedenavond, Henk Bakker, hoofdbedrijfsvoering. Goedenavond. Goedenavond. Me. Uw dienst is betrokken bij die barbecue. Um, stoelen ja. en tafels levert u bijvoorbeeld. Uh, dan stel ik me u zo voor, rondlopend over die barbecue, dat denk ik is vast zoiets als op je eigen feestje. En alleen maar kijken of iedereen een drankje heeft en zich vermaakt. Nou, ja, die barbecue is niet voor ons. Hoor. Die barbecue is van het productschap voor vee, vlee en, vee, voor vee en vlees. En uh, wij lasten, uh, alleen de accommodatie uh, stellen wij beschikbaar. Maar ja. dat, dat, voor de rest hebben we dat geen betrokken. Nee, maar goed, of iedereen uh, inderdaad of de, de tafels en de stoelen en alle spullen goed ja. functioneren... of bent u heel relaxed op zo'n uh, dag? Uh, ja, maar ook, ook die zijn niet van ons. die zijn van nieuwsport. Uh, Oké, okay. ja. dus u, u loopt daar heel relaxed rond? Ik loop daar heel relaxed rond, <laughs> ja. ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nou is het zo dat uh, u zorgt, normaal gesproken dus voor het rijlen en zeilen van de Tweede Kamer, even simpel gezegd. Hè? 500 mensen uh, personeel heeft u. Is het zo dat u uh, ja, een soort huishouden doet voor een heel groot huis, namelijk de Tweede Kamer? Nou, ik zeg altijd dat ik verantwoordelijk ben voor het licht en het geluid. En wat is het belangrijke van een politicus is dat hij gezien en gehoord kan worden. Dus daar, uh, daar, daar, daar letten wij op, dat mensen hun werk kunnen doen. Ja, en wat betekent dat dan, het licht en geluid? Nou ja, de, of dat de facilitaire voorzieningen, dat het, dat het letterlijk het licht en het geluid het doen. Uh, dat de zalen op orde zijn, hè, niet alleen de plenaire zaal, maar al die commissiezalen ook. Dat uh, de mensen er moeten zijn, dat die daar ook tijd zijn. Dat uh, de bediening er is, hè, het restaurantbedrijf. Uh, dat de techniek het allemaal doet, dat soort dingen. Ja. Nu is het zo dat er, uh, de, de mensen in de Tweede Kamer die krijgen vakantie, zomerreces breekt aan... U gaat juist aan de slag, begrepen. ik, met allerlei verbouwingen. Wat moet er gebeuren? Nou, ik, ik heb hier... Dat kunt u niet zien, want het is radio. Maar ja, ik u heb zit hier, in Den Haag, geef voor ja, de goede orde. Ja. Ik, ik heb hier vier A3-lijsten voor me met wat er allemaal gaat gebeuren. Daar dus, eh, staat boven, staat daar, let op, tenminste één grote commissiezaal moet beschikbaar blijven voor eventuele vergaderingen. Stel dat de Kamer terugkomt van recess, dan moeten we daar ook rekening mee houden... dat we altijd kunnen gaan vergaderen. Ja. Maar er moet heel veel gebeuren, we gaan... Uh, de, in de keukens moet, uh, die moeten helemaal gerenoveerd worden. Die zijn 22 jaar oud inmiddels. Daar moet van alles gebeuren. De netwerkbekabeling in een paar gebouwen moet uh, ver, vervangen worden. We gaan het vergadermembelair in alle vergaderzalen vervangen. Nou, zo, dat ja, soort dingen. De brandmelders moeten ja. vervangen worden. Kortom, allemaal. Er wordt geschilderd. En dat staat allemaal op die A3'tjes in bepaalde periodes dat verdeeld. Dat staat allemaal op die A3'tjes in bepaalde periodes verdeeld. <lacht> nou, nou is het zo dat een vriendin van mij net verbouwd, ze heeft weliswaar ja. haar huis, maar ja. dat betekent hectiek, stress, et cetera. Dat weet u, hè? Ja, we proberen zo stress zo stress zo stressloos mogelijk te doen. Maar natuurlijk, kijk, het probleem is dat wij... we kunnen alleen maar in recessen iets doen. He, want uh, we kunnen niet gaan, gaan boren en uh, hakken en breken... terwijl er overal vergaderd wordt. Dus we zitten aan die acht weken. Binnen die acht weken moet het allemaal gebeuren. En dan doet het probleem zich ook nog voor... dat in die acht weken is ook de bouwvakvakantie en zo. Dus je hebt ook niet al... Alle bedrijven maar zomaar beschikbaar. Nee. Nou, dus dat, dat vraagt een enorme planning. En dat, uh, dat doen mensen, dat hoef ik allemaal niet zelf te doen hoor. Maar dat doen mensen die, uh, die daar echt verstand van hebben. Die zorgen daarvoor. En die leggen mij dat dan voor die planning. En dan zeg ik al heel stel, dat ziet er netjes uit. Ja, en dan krijgt u gewoon een uitdraai van die a En dan weet u, ah, dit gaat allemaal gebeuren. Ja, ja. Ja. Nu is het zo dat u dus verantwoordelijk bent. Wij kijken met z'n allen het afgelopen jaar naar allerlei debatten op televisie en dan kijken we naar wat die mensen daar allemaal zeggen. Kijkt u nou naar andere dingen... Nou, ik kijk ook wel, uh, ik heb een reuze hekel aan als het licht... als, als lampen niet allemaal branden, of uh, van, van die kleine dingen. Hè, van, of als, als een microfoon uitvalt, dat vind ik allemaal... dat hoort niet te gebeuren, dat hoort niet te gebeuren. Ja, er gaat wel eens iets fout, ik bedoel, we zijn ook allemaal met mensen. Mm -hmm. maar de temperatuur in de zaal, hè, de een vindt het te koud en de ander te warm. En daar, ja, dat soort dingen, daar let ik wel een beetje op, ja. Dus ik, ik volg het proces wel iedere dag, ja. En op die manier kijkt u ook of ze nog koffie hebben, et cetera. Ja, nou, dat hoef ik allemaal zelf niet te doen. Maar ook daar wordt op. Nou, in de zalen wordt geen koffie geserveerd. Hè? Dat, uh, dat doet men niet. Ja, alleen voor de ministers en staatshoofden. Precies, die zie ik. Die zie ik met koffie wel eens. En de voorzitter ook. Maar die kunnen niet steeds van hun stoel. Hè? Nee. De leden kunnen makkelijker even de zaal in- en uitlopen. Kunt u een tipje van de sluier uh, lichten? Wie is nou een enorme zeur? Nee, in die Tweede Kamer. <laughs> nee, dat kan. Is er wel eentje? Als ik het al zou weten, zou ik dat niet zeggen? Nee? Nee. Nee. nee. nee. Um, wat moet er nou gebeuren? U zegt het, het licht, et cetera, de, de, de techniek, iedereen moet te horen zijn. Maar zijn er nou enorm veel dingen die moeten gebeuren, s ochtends voordat iedereen die kamer binnenkomt eigenlijk? Behalve het licht aan, natuurlijk. Ja, dan, moet alles, dan zorgen de bodems ervoor dat alles uh, op orde is. Dat, dat uh, de stoelen er staan, dat de bordjes op de, op de, de hè, Ze weten van de commissie Defensie vergadert. Wie zit er daarin? wie is daar de voorzitter van? Dus dan komen we, zetten ze de bordjes keurig op tafel. Doen de camera's het, dat wordt even getest. Sinds kort worden alle zalen in de Tweede Kamer. Worden via, via, de, via het internet zijn die te volgen. Dus zijn overal zijn camera's. Nou, doet dat het allemaal? Dat wordt ook altijd iedere dag getest voordat ze beginnen morgens En uh, ik neem aan dat het heeft ervoor zorgt... dat er koffie in het restaurant beschikbaar is. Ja, dat soort dingen. Ja. Gewoon zorgen ja. dat, het, dat, het dat het in orde dat is. Het, ja. Ja. Nu is het natuurlijk een druk jaar geweest te missen, dat denk ik. Want ja. we hadden natuurlijk verkiezingen. Zeker. Ja, betekent dat inderdaad voor jullie veel werk? Ja, dat betekent heel veel werk. Hoe ja. dan? Nou ja, dan moet, om te beginnen uh, moeten we dan weer een, wat wij noemen een vlekkenplan maken. Zodat na de verkiezingen fracties weer ruimtes krijgen toebedeeld op basis van hun grootte. En als vroeger een fractie drie zetels verloor of won, dan, uh, dan stond in de Telegraaf dat het een landslide was. Maar nu vinden we tegenwoordig twintig zetels winnen of verliezen normaal. En dat geeft een enorm verhuisbeweging. Ja, want hoe was. doet u dat dan? Stel inderdaad dat Maurice de Hond zegt, nou de, die en die partij gaat enorm winnen, wat dan? Nou, ik maak al samen met het hoofd van de dienst een rondje langs alle fracties voor de verkiezingen, en dan inderdaad een beetje op basis van Maurice de Hond en alle andere opiniepeilingen van, nou, en dan willen we even weten van, wil je graag blijven waar je zit als fractie, of wil je heel graag weg, en waar zou je dan naartoe willen? Dat inventariseren we vast, en na de verkiezingen meteen de dag daarna gaan we aan een vlekkenplan werken. En, dan, en, dan en waarom heet dat nou een vlekkenplan? Nou, de, omdat we, we delen vlekken toe aan fracties. Hoe die fractie zo'n vlek verder indeelt. Hè? Of uh, een lid met zijn medewerker op de Kamer wil zitten, of juist niet. Daar bemoeien we ons niet mee, mits mensen zich een beetje aan de arbonormering houden. niet tien mensen op twintig vierkante meter, ja. dat vinden we niet goed. Maar voor de rest bemoeien we ons er niet zozeer mee hoe fracties hun ruimtes... Nee, dat zelf moeten ze lekker de, zelf uitzoeken. De, de, dus dus we, de, we delen een vlek toe. Ja, ik snap het. Dus ja. een deel, ja. ja. Um, vroeger, volgens mij, zaten Kamerleden helemaal niet bij elkaar, toch? Nee. Dat, uh, ik heb ooit in een, een hele andere functie ook eens gewerkt. Dus zat iedereen door elkaar. Ik heb er spijt van. Ik heb er mee aan bijgedragen dat dat nu wel zo is. Dat ze allemaal fractiegewijze zitten. Maar het zou veel praktischer zijn, ook voor ons als iedereen weer door elkaar zou zitten. Ja. En waarom dat... spijt? Want u zegt dat had niet moeten. Nou ja, omdat het, omdat het lastig is vaak... om, je, om die enorme verhuisbewegingen die, die je tegenwoordig hebt. Dat kost uh, veel tijd ja, ja. en ook geld thuis. En is het ook zo, want iedereen zat dus was een beetje gemêleerd... gaf ja. dat ook een andere cultuur of sfeer? Ja, of wat? ja, ja. Ik kan me herinneren... we hadden vroeger het kamerlid vermeend. Die is later nog als minister geweest, ook staatssecretaris. En die, die was van de Partij van de Arbeid en die zat naast... Kamerlid, ook financieel woordvoerders. Ze waren allebei financieel woordvoerder vreugdenheden van het CDA. En omdat ze zo naast elkaar zaten... terwijl de ene in de oppositie zat en de andere in de regering... deden ze toch heel veel dingen samen. He, oh. initiatief. Dat, dat, dat ging bijna vanzelfsprekend. Ja, ze gingen bij elkaar buurten gewoon. Ja, ja, ze zaten ja. in elkaars ja. leven doordat ze naast elkaar zaten. Precies. precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nu krijgt u dus, he, nadat dan die verkiezingen zijn geweest... ook een hele rit nieuwe Kamerleden. Moeten u daar iets mee, behalve dan zeggen welke Kamer ze krijgen? Nou ja, ik niet alleen. We, die Kamerleden worden allemaal keurig ontvangen. Er is een heel programma voor. Er uh, moeten ja, moet alle administratieve handelingen worden verricht. Uh, maar ook... Uh, uh, van, ze moeten een pasje hebben. Ze moeten uh, een restaurantrekening hebben. Moet u allemaal regelen, tenminste u dienst nou Ja, natuurlijk. ik heb die dienst. Nee, dat snap ik. Ja, ja. ja. ja. Zijn er favorieten, want ik zei net uh, zeurs, binnen de Tweede Kamer, de zeurpieten. Maar misschien wel favorieten, die u durft te nou, noemen. Nou, laat ik dat er ook niet doen. <laughs> nee, ook niet? <laughs> Lijkt me niet verstandig. Goed. Nee. Uh, maar er is er wel eentje, of niet? Ach ja, de, de, de ene mens is een ander mens dan het andere mens. Het ja. een lichtje meer. Dan. Dat is in het normale leven ook overal dat zo. Dat is een hè? feit. En kennen ja, ze ja. u ook allemaal? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel ja. Ja. Ja. Bent u geïnteresseerd trouwens in politiek? Altijd geweest, van, van kind af aan. Ja? Ja, ja, ja? En waar uitzicht dat in, behalve dan als u daar werkt nou, natuurlijk? Nou, ik volgde het altijd als kind al. En ik las de kranten al toen ik 12, 13 was... was ik al erg geïnteresseerd in hoe het politiek rijlde en zeilde in dit land. Ja, mm -hmm. ja. En heeft ja. u het gevoel dat u een, een steentje bijdraagt daarbij aan? Op mijn manier draagt daar een steentje aan bij. Ja. Gaat u nog wel met vakantie? Nou, maar één weekje. Maar één week? Ja, ja dat is bewust. In zo'n zomerreces is het handig om een beetje in de buurt te zijn. Maar daarna gaat u op vakantie? Uh, nee, ik, ik, ben met, ik ben in het meireces op vakantie geweest. Uh, en, uh, nu even niet. Nu blijf ik even thuis. Nou, en um, ik wil u hartelijk danken. Graag gedaan. En heel veel sterkte deze zomer. Dank u wel. Zet hem op. Goed zo, dank u. Henk Bakker, hoofdbedrijfsvoering van de Tweede Kamer. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rentjes. Ja, mooie. Ja, Tibet. Dit weekend gaat er weer een groep westerse journalisten naar Tibet. En dat gebeurt op uitnodiging van de Chinese ambassade. Een opmerkelijke actie, want Tibet was altijd een no-go-area voor journalisten. Goedenavond, uh, Floris Harm, buitenlandredacteur bij de NOS. Collega. Goedenavond. Hai, daarom zeg ik ook je. Uh, je bent net terug van zo'n reis naar Tibet. Jij bent dus net geweest. Um, was jij nou niet verbijsterd dat je die uitnodiging kreeg? Ja, ik kwam wel bepaald uit de lucht vallen, inderdaad. Uh, het is al wel een tijdje geleden... dat China voor het laatst journalisten uitnodigde. Uh, je kan echt Tibet in principe als journalist niet in... tenzij je dus wordt uitgenodigd. En de laatste keer was in 2010... En sindsdien was het eigenlijk, uh, eigenlijk stil. Het lijkt een beetje hand in hand te zijn gegaan... met de opkomst van die zelfverbrandingen... die in, uh, in een deel van van Tibet plaatsvinden. Ja, monniken uh, hè, die dat doen. Ja, monniken, uh, soms ook boeren. Het is, het is een vrij divers, uh, divers, uh, ja, die, divers groep mensen... die uh, zichzelf in, in brand steekt. Uh, maar nu sinds, sinds dit jaar lijken ze weer begonnen te zijn... met een, uh, met een soort van uh, pr offensief Voor ons was ook een groep journalisten... uit India en Nepal daar geweest. Nu de journalisten uit Denemarken... België en Nederland. Ja, en jij zat daarbij. Jij was jaren in de jaren 90 uh, correspondent voor de NOS in, uh, in China. Mm -hmm. Hoe kwamen ze nou nu bij jou? Dachten ze, ja, die kennen we nog. Nou, ik, ik werk bij de NOS werk ik op de, op de buitenlandredactie. En als buitenlandredacteur heb je een gebied onder je. In mijn geval is dat niet helemaal onlogisch. Is dat Oost-Azië geworden? Uh, en omdat uh, accreditaties en dat soort dingen uh, luisteren altijd vrij nauw. Dus ik heb het contact met de Chinese ambassade vrij nauw ja, ja. gehouden voor de, voor de NOS. Dus ik had een, een lunch met de, de persattaché van de Chinese ambassade. Voor de gezelligheid, zeg maar. Uh, en toen uh, kwam die, uh, toen kwam die uitnodiging opeens voorbij. Uh, ja, en voorbij. toen, toen wat, wat zei je? Nou ja, ik zei natuurlijk, ja, graag. Meteen me zei je dat. Ja, ja, ja nee, natuurlijk, dat was duidelijk dat ik dat heel graag wilde. Alleen, ik zei wel, volgens mij is het meer iets... voor onze consumenten om daar naartoe te gaan. En toen zeiden ze, ja, dat, daar, daar is ook een potje voor. En dat komt ook wel een keertje. In 2007 is onze vorige correspondent Wouter Zwart ook in Tibet geweest. Mm -hmm. um, uh, en, en nu zit onze nieuwe Marieke de Vries er. Ja. Maar dat is dus een ander potje, ja, dat zeg dat maar. En nog. dit was voor uh, redacteuren van, van de hoofdkantoren, zeg maar. Ja. Maar goed, jij ging daar op uitnodiging van China... Die toch een aparte relatie heeft, mogen we zeggen. Een, uh, ja, een ingewikkelde relatie met Tibet. En zij wilden dat, dat had jij natuurlijk ook meteen door, om te zorgen dat het allemaal. een beetje PR-technisch, dat ze wat beter voor de dag zouden komen. Ja. Tenminste, dat denk ik dan. Nee, dat klopt. Ja, China, kijk, toen ik correspondent was in de jaren negentig, was publieksdiplomatie en soft power en al dat soort van dingen was, was totaal niet interessant voor China. Die trokken zich daar niets van aan. Uh, in in zeg maar, vanaf 2005 zijn ze dat een beetje gaan ontdekken. En nu hebben ze zoiets van: nou, uh, laten we eens, uh, journalisten Tibet laten zien, om, in, in de hoop dat inderdaad het negatieve beeld dat wij in, in, uh, in het westen hebben van het Chinese bestuur in Tibet ja. een beetje kunnen bijschaven. Ja. En dus ben je gegaan. Ja. Dus je hebt het met beide handen aangegrepen. En toen kwam je daar aan. In. Waar was je? Waar nou, kwam via je? Peking. Dus je vliegt dan via. Okay. Want er, er, zijn, er is alleen vanuit Lhasa, waar we naartoe vlogen. Uh, is er maar één buitenlandse verbinding met, met Nepal. En ja. de rest gaat allemaal via Peking. Dus Nederland-Peking. En toen Peking-Lhasa binnen 24 uur ongeveer. Ja. Dat was vrij rauwe, rauwe thuiskomst, ja, we maar zeggen. Ja, precies. Want het ligt dus 3600 meter hoog. En om dan van, van, van beneden NAP in 24 uur naar eh, 3600 meter hoogte te gaan. Dat voel je onmiddellijk. Wat gebeurde er? Nou ja, je, je de, de stapt het vliegtuig uit en je wordt meteen licht. in je. Dat is hoogteziekte ja, wat je dan ervaart. Ja. En die hoogteziekte, dat is, was in mijn persoonlijke geval was dat eerst heel grappig. Zo van goh. Ik, ik lijk een beetje stoned, zeg maar. Ja. He, ligt in het hoofd en, en, en alles lijkt een beetje trager te bewegen. En, en vier uur later knallen de koppen. En, en, uh, ik bedoel, echt gewoon zeer onwel. Maar en, echt ziek? Ja, echt ziek inderdaad. Ja, dan ja, zit je daar dan. Uh, ja, ja, dat was even, even pittig. Maar we ze, de Chinezen hadden ons ondergebracht in een, in een luxe hotel. En, en er ligt dan op die hotelkamer ligt standaard een zuurstoftankje. Dus ik werd door de, in het, het gevolg wat, wat ons daar ontving. In Lhasa zat ook een, een Tibetaanse arts... En die nam mijn, de zuurstofwaarde in mijn bloed op en die zei dat is veel te laag. Je ja. moet aan de zuurstof. Ja, en hoe lang duurde dus toen, het voordat het allemaal weer een beetje? Nou, dat, dat is eigenlijk niet, niet meer overgegaan. Oh. Ik wil niet zo heftig, maar uh, ja, ja. ja oké, okay, maar dat kwam erbij. Dat, uh, ja, ja, ja je, het... Maar je noemde het gevolg, hè? daar zat dus ook een arts bij. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat hebben jullie gedaan? Wat heb je gezien? Nou, we kwamen aan, we werden meteen meegenomen naar het. Uh, nou, eerst lunch natuurlijk, eten, belangrijk. Uh, de eerste lunch en daarna meegenomen naar het Tibetmuseum... Uh, waarin je de officiële lezing van de geschiedenis van Tibet uh, opgedist krijgt... zodat je meteen in het juiste uh, kader geplaatst bent. Ja. Enzovoort. Nou ja, die, die geschiedenis volgens China is Tibet eigenlijk al sinds de, sinds de 13e eeuw... zo'n beetje onafscheidelijk deel van, van, uh, van China. Um, en, en dat krijg je daar dus met allerlei bewijzen enzovoort... krijg je dat voorgeschoteld. Nou, en daarna, de volgende dag, zijn we naar het Potala-paleis gegaan. Wat een gigant... Nou ja, dat kent iedereen waarschijnlijk wel van, van, van foto's. Dat is ontzettend indrukwekkend. Uh, de Jokang-tempel, dat zeg maar de bakermat is... Van het, van, het, van het Tibetaanse boeddhisme en wat echt een bedevaartsoord uh, is. Uh, en verder veel uitleg van Tibet-experts over... Nou ja, hoe we de situatie in, in Tibet ja. moeten zien. En, ja, zo... Maar wat voor mensen deden dat? Alleen maar pro-China uh, mensen. Ja, dat zou je wel toch zo kunnen zeggen. Nou ja, kijk, we zijn, we zijn bijvoorbeeld uitgenodigd om uh, op bezoek te gaan bij een, uh, een soort van stadsvernieuwingsproject. Er waren een aantal boeren die waren geherhuisvest in een, in een uh, buitenwijk van Lhasa. Een prachtig mooi huis. En, en uh, de man is uh, chauffeur, en vrouw werkt tegenwoordig in een winkel. En grootmoeder is ook helemaal tevreden met een gebedsmolen. Zat ze daar in een hoek uh, van haar oude dag te genieten. En, en ik heb natuurlijk geen. Bewijzen om, om hun, aan hun woorden te twijfelen. Alleen, het zijn natuurlijk wel mensen die geselecteer, geselecteerd zijn ja. door de Chinezen om in het plaatje te passen van: kijk eens wat voor een goeds wij hier allemaal doen. Ja, want kon je dingen doen buiten dat wat er bedacht was? Dat was wel lastig. De, de, nog, we nog, voordat we weggingen... kregen we een e-mail met daarin een aantal handige tips. Zoals uh, kijk uit voor hoogteziekte... en vergeet je zonnebrandcrème niet. Ook uh, nuttig. Maar ook, uh, als je van het programma af wil wijken... dan moet dat van tevoren worden doorgesproken. En um, uh, dan moet je daar toestemming voor krijgen. Dus toen ik op de tweede avond... Was dat, uh, uh, zei dat ik... Uh, uh, zeg maar los van de groep... S avonds ergens in de stad wilde gaan eten. Toen was er grote consternatie... binnen de groep uh, uh, begeleiders. Uh, die natuurlijk niet tenminste zo voelde ik dat, uh, niet hard konden zeggen van dat mag niet. Want dat zou een beetje hun, hun, hun idee van Tibet, daar gaat het allemaal goed, uh, te niet doen. Dus er kwamen al hele behulpzame suggesties van, uh, laat, oh, nodig hem hier uit of uh, kunnen we je anders daar naartoe brengen. Ja, want met wie wilde jij afspreken? Met, dat was de neef van mijn vrouw die daar in Lhasa uh, Tibetaan studeert. Oké, okay, uh, want jouw vrouw komt ook uit uh, die kontrij. Nou ja, de familie van mijn vrouw komt uit Singapore. En, en hij, uh, uh, hij is Chinees, dus Singapore-Chinees... En, en is vanuit, uh, vanuit Singapore naar Lhasa gegaan om daar twee jaar lang Tibetaans ja. te studeren. Maar goed, jij was natuurlijk veel te nieuwsgierig om wel degelijk het hotel uit te gaan. Dus je hebt hem niet, neem ik aan uitgenodigd in het hotel, maar bent wel met hem naar buiten gaan. Of niet? Heb je... Ja, ja nee, ik, heb, ik heb uiteindelijk, ik zeg van luister, ik red me wel. Ik spreek Chinees ja, en het komt helemaal komt goed. goed. Ja. Uh, en, uh, en Dus ik ben toen inderdaad met hem gaan, uh, gaan dineren. Maar toen tijdens het diner kwam natuurlijk toch ook een telefoontje. Van en, heb je hem gevonden? Uh, en, uh, en waar zit je nou precies? Welk restaurant? En wat eten jullie? en, zo. en dit, Niet te laat thuiskomen, niet later dan negen uur. Uh, beloof je dat? Oh, anders je? maken we ons zorgen. Ja, ja, ja. Nee, dat was echt uh, goed. En toen ik dus om elf uur of half elf dergelijks uh, terugkwam bij het hotel. Dat was niet zo ver van het, van het restaurant. Af. Dus je was te laat. Was, ja, ik was te laat. Uh, en, en die neef uh, van mijn vrouw die had, die was met mij opgelopen. En toen uh, kwam toevallig ook net een van die minders aanlopen met een, een boodschap. dat je was even boodschappen gaan doen. Minders. Die, nou ja, zo'n. Zo, zo, zo, zo. uh, dit was mevrouw Sun van de staatsraad. Uh, en die, uh, de begeleider. De begeleider, precies. Die, uh, uh, die, die, die, die kwam ons toevallig ook net tegen. En begonnen ze dus ook even in vijf minuten. Vragen vuur um, het doopsel van, uh, van mijn kennis en uit ze en hem ja, ja, ja, ja wat ze Ik had niet gezegd dat het een neef van mijn vrouw was. Ik dacht van dat gaat ze allemaal niet zo niet, niets aan, maar ze waren natuurlijk toch wel heel benieuwd of het nou misschien een Tibetaanse dissident was. Waarmee ik zat uh, ja, ja, precies. Zat in, uh, ja, want was het was het zou het voor hem uh, gevaarlijk kunnen zijn geweest of niet? Als jij nou nee, ik kan ik zou me niet kunnen voorstellen hoe. Nee, ik bedoel... Het, het, wat, kijk, hij, hij woont daar al wat langer. Um, wat wel grappig was... We zaten in het restaurant zaten te, te dineren. Er was een benedenverdieping en een bovenverdieping. Beneden zat niemand. En boven ook niet meer weg gingen, gingen boven zitten. Uh, en, um, en na een half uur kwamen er links en rechts van ons... aan twee tafeltjes ook... aan elk tafeltje één man zitten. Ja, dan weet je dus niet wat dat voor... Maar goed, toen vroeg ik hem van... zouden dat nou spionnen kunnen zijn? En, en hij... Zeg van ja, dat is wel iets waar je hier een beetje aan gewend raakt. Dat je dat soort. Bedoel, Lhasa is zo'n bewaakte stad eigenlijk. dat uh, de, de, de veiligheidsdiensten zijn echt overal ja, aanwezig. Ja, dus ja. wat dat betreft uh, is het niet uitsluitend dat dat ook inderdaad gewoon spionnen waren. Ja, die ons in de gaten kwamen. Ja, dat spannend. trouwens. Maar in de jaren negentig zat je dus in China. Was jij ooit in, in Tibet geweest? Had je ooit de mogelijkheid gekregen? Nee, uh, niet, niet in het in het. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Als je kijkt naar de landkaart en, mm -hmm. en, en je kijkt naar de, de landsgrenzen van Tibet, dan is dat meestal de Tibet, Tibetaanse Autonomous Region, de autonome regio Tibet. En dat is een indeling, een provinciale indeling zoals China, die na 1950, dus na de, zeg maar, de machtsovername ja. in Tibet heeft, heeft ingevoerd. Maar het werkelijke woongebied van Tibetanen is veel groter. En dat ligt in de, de provincies die daar aan, aan, aan grenzen. Uh, en dat is ook het gebied waar nu de meeste van die zelfverbrandingen plaatsvinden. Dat is dus niet in. in Tibet proper, zoals het in het Engels heet, maar in de gebieden daaromheen. In die gebieden daaromheen, daar ben ik veel geweest. Oké, okay, maar nooit in dit gebied. Dus? Nee, nee, nee, nooit in, nee. in Lhasa. En, en hoe vond je het? Ik bedoel, wat, wat heb je gezien? Nou, Behalve de, die tempels. Dus. De, de, de, uh, de, de tour was niet zo heel erg lang, het was een, een, een dag of vijf, en die concentreerde zich voornamelijk in Lhasa. Ja, ja. uh, dus ik heb vooral Lhasa vooral gezien. Ja, en. en, en um, wat ik eigenlijk het meest opvallende vond aan Lasa was hoe wat een normale stad het eigenlijk ja, ja. is. Hè? In, in de Chinese context dan weliswaar. Maar het is, het is gewoon een hele middle-of-the-road uh, Chinese stad geworden. Namelijk, hoe ziet het eruit? Nou ja, ik uh, bedoel, uh, goede huizen, prima, uh, wegen. Uh, de, er zijn spoorlijnen, vliegtuigen. Weet je? De, ja. Het is duidelijk een stad waar ontzettend veel geld... Uh, ofwel wordt verdiend, ofwel naartoe gaat. Nou, ja. ik, ik weet dat het... Geld is dat daar naartoe gaat. Er wordt vanuit Peking wordt er ontzettend veel economische hulp aan Tibet gegeven. Um, vanuit de gedachte van nou, dat de, de, uh, zo kunnen we het arme westen, ja. westen van China een beetje bij het, het rijkere Oosten trekken en die verschillen opheffen. Maar er zit natuurlijk ook een politieke angel bij. Namelijk de hoop dat als ze nou maar meer Chinees worden, daar, mm. dat dan dat, dat hele streven naar meer autonomie en zo. En die eigenheid van de Tibetanen vanzelf wat minder wordt. Maar goed, een echte Chinese stad, dus niet een, een koffiecorner, ergens op een hoek. Nee, nou ja, nou, je, je hebt wel restaurants waar ze jakburgers serveren en en. Oh ja, jackburgers. er Zijn, er zijn, zijn die zijn lekker? De, die heb ik niet mogen proberen, want uh, dat viel buiten het programma zullen we maar zeggen. Ja. Um, uh, maar um, uh, nee, er zijn ook wel, er zijn er wel van die backpackerscafés enzovoorts. Maar het is, het is, dus wel, uh, ja, nee, ja, het is, het, is, het is binnen de Chinese context is het inderdaad een normale stad. Ja. ja. Is het zo dat jij hebt daar dus rondgereden, mensen gesproken? Uh, heeft het jouw beeld? Verandert. Ik bedoel, heeft het PR-offensief, om het maar even zo te noemen, van China gewerkt? Um, nou, uh, uh, het meest opvallende vond ik dat, hoe, hoe uh, op een bepaalde manier oprecht trots. China is op wat ze in, in Tibet doen. En, en op een bepaalde manier ook wel met recht. Je kan, je kan denk ik wel zeggen dat, dat Tibet nog nooit zo rijk is geweest... dat het, het sterftecijfer zo laag is dat iedereen naar school gaat... en al dat soort van dingen. Maar ze zijn dus wel echt op, oprecht trots over wat ze daar doen. Uh, dus dat vond ik wel... wel ik vond van, dus, dus vanuit de Chinese perspectief... ook op een bepaalde manier wel, wel begrijpelijk... Hoe, hoe weinig begrip ze hebben voor onze kritische houding... ten aanzien van hun bestuur in Tibet. Um, maar ze kunnen zich dus ook heel slecht verplaatsen in het idee... dat misschien sommige Tibetanen er niet op zitten te wachten. Of dat juist die enorm snelle economische hervormingen en, en ontwikkeling... dat dat voor een soort van een mm -hmm. gevoel van ontheemding zorgt onder, onder Tibetanen. Die, ja, wat ik zeg, het is bijna een Chinese stad geworden. Dus die herkennen hun eigen geboortegrond niet meer. Nee. En dat zorgt voor ontzettend veel vrevel. Ja. De, de, de heftigste de rellen in 2008 waren in Lhasa. Dus een stad waar heel veel geld naartoe gaat. Maar desondanks... Waar, waar een groot deel van de, van de bevolking toch echt heel erg uh, um, ja, ontevreden is... over de enorme invloed en influx van Chinezen. Ja. Nou is het zo dat het lijkt alsof er iets een beetje verandert. Ik bedoel deze actie dus van die journalisten die worden uitgenodigd. En ik begrijp dat er vorige week ook berichten waren... dat er uh, een, heel bescheiden dan een uh, bepaalde verering van de Dalai Lama zou zijn toegestaan. Is er sprake van een soort kindering? Ja, dat laatste bericht, dat weet, weet ik dus niet wat daarvan klopt. Ik bedoel, er waren inderdaad geruchten, gehoord. of het echt zo is, inderdaad. Er zijn geruchten dat dat in, in twee niet nader genoemde provincies, dus waar ik het net over had, dat mm -hmm. gebied zeg maar wat buiten, ja. nou, dat het daar zou zijn toegestaan. Maar uh, of, of het nou klopt, dat is niet duidelijk. Een, een Tibetaanse dissident uh, twitterde onmiddellijk van: dit is oh, onzin, ja. onzin. Uh, ja, ja. flauwkeul. Maar ja. dat gezegd hebbende, er zijn wel uh, binnen het debat over Tibet hier en daar wat geluiden dat het misschien handig is om, om niet elke keer de, de, de, de Dalai Lama zo af te branden. Want je ziet gewoon, in, ook als je in Lhasa rondloopt... hoeveel, er mag geen portretten van die man worden opgehangen. Dus je ziet het niet. Maar overal de plekken waar hij ooit heeft gezeten... daar ligt de grootste stapel gelddonaties enzovoorts. Ja, ja. Dus het is wel duidelijk dat ze die man... Nou ja, is het dan slim voor ja. China om die man elke keer zo af te branden? Ja, dus het... dus daar, zit, daar zit wel wat beweging. Maar het is toch wel een beetje... Het is wel een vraag wat een... achtergrond daar dan nog. Ja, van ja, ja. En als ik jou op de mannen vraag... Tibet onafhankelijk, ja of nee, wat zeg je dan? Nee. Nee? nee, want nou voor China, het is een beetje de vraag: als uh, Alaska onafhankelijk ja of nee voor China is, Tibet gewoon van China. Het is en het voor, is geen maar goed vanuit Tibet geredeneerd. Ja, recht. maar daar wonen 6 miljoen Tibetanen in totaal in heel China tegenover 1, nog wat miljard uh, uh, Han-Chinezen. Dat, mm -hmm. dat gaat nooit dus je vindt, maar je vindt ook niet dat het zou moeten. Want dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, ik ja. Uh, uh, ik denk het niet, nee. Ik denk niet dat Tibet een, een, een kans van overleven... maar en sterker nog, de Dalai Lama zelf zegt ook sinds 1988... dat, dat Tibet onderdeel is van China. Maar vraagt tegelijkertijd wel dat er meer zeggenschap komt... van de Tibetanen over hun onderwijs en over religie ja. en al dat soort zaken. Ja. Nou, we zullen het zien. Hè? In elk geval gaan er collega's van jou dus dit weekend ook weer naar, naar Tibet toe. Spannend voor ze. Leuk dat je er was. Uh, dankjewel, Floris uh, Harm, buitenlandredacteur dus uh, bij de NOS... en net terug van een reis naar Tibet. Dit was hem, de Max-uitzending van Twee Dingen van deze donderdagavond... op onze site, tweedingen.nl, informatie. En uh, daar kunt u ook gesprekken terugluisteren. En morgen zit hier mijn collega Alice de Bruin. Zij ontvangt uh, oud-diplomaat Koos van Dam. En zij praten dan over de laatste ontwikkelingen in Egypte. Hij heeft allerlei herinneringen ook aan Cairo. Nou, BNN Today nu, Willemijn Veenover, Wat heb jij verzameld voor vanavond? Egyptisch-Nederlandse jongeren in de studio... Um... Een meisje wiens moeder is pro-moubarak. Haar vader is pro-morsi. Kortom, het is gezellig daar. Zij is anti-morsi. Uh, daar hebben we het over. We hebben het over Marokkaanse criminelen. En natuurlijk viel in het wiel. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen, Raymond Seré met het NOS Journaal. De Deense politie heeft een grote hoeveelheid springstof in beslag genomen in de buurt van de havenstad Holbeck op het westelijke eiland Zeeland. Een 58-jarige militair is aangehouden en de politie sluit meer arrestaties niet uit. De man had ruim 100 kilo springstof en 160 ontstekingsmechanismen opgeslagen. De politie probeert met behulp van de serienummers op de springstoffen uit te zoeken of ze uit een militair wapendepot komen. Ook Frankrijk heeft een geheim programma waarmee internetgegevens van burgers worden bekeken, schrijft de krant Le Monde. Het Franse spionageprogramma zou systematisch gegevens verzamelen over data die door computers en telefoons in Frankrijk worden verstuurd, ook bijvoorbeeld gegevens van Facebook en Twitter. En ook bekijkt het gegevens die vanuit Frankrijk naar het buitenland gaan.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. Exit Morsi André Mansour. Egypte heeft sinds vandaag een nieuwe president. Na negen praten we met twee jonge Egyptische Nederlanders over hoe zij hebben gekeken naar de machtswisseling. En verder, natuurlijk, veel tour met de Filimon Wesselink en Bart Meijer, onze twee wielerfanaten, live vanuit Frankrijk. Filemon uh, sprak vandaag ploegleider Aard Vierhouten van Vakantse En hij vroeg uh, aan hem wat hij vindt van de uitspraak van renner Tom Velers. Die denkt dat er dopinggebruikers in het toerfietsen. Uh, Tom Velers dacht ook dat er bij de dat er nog wel wat gebruikt werd. Dat vind jij nonsens? Ja, dat vind ik echt onzin. Als je zo denkt, blijf dan thuis. Ga dan niet hier hè, naartoe. Wat zit je dan hier te doen? En Bart zoekt vandaag uit hoeveel motoren er in de Tour rondrijden. Hoe je de verschillende kan herkennen... legt de Radio 1-motorverslaggever Sebastian Timmerman uit. Nou, dit is voor ons uh, uh, gelijk een hele belangrijke zwarte motor met wit. Ondertussen worden we gepasseerd door een hele zooi uh, blauwe motoren. Dit is een witte motor. Dit is een belangrijke motor voor de kopgroep. Gele motor. Wat is dit nou weer? Leuk, dat zijn de details die het doen. Ja, dat ja. goed dat ja. je het weet een keertje. Hoor je, hoor je dat ook eens een keer. Zometeen uh, na de plaats onmiddellijk viel in het wiel. Meekijken kan natuurlijk radio1.nl slash de webcam mee twitteren. Hashtag BNN Today. En lachende, Luc. Ja, een keertje zonder toer zometeen meteen in Today's Topics. De reden is logisch. Het was namelijk de meest saaie etappe ooit in de geschiedenis van het wielrennen. <lacht> je bedoelt de saaiste. Ja, precies. Niet de meest saa... Huh? Nee, Krijg saaiest. je hier nu een lesje journalistiek? Ja, ik, ik denk, ik pak begrijp mijn kansen. het is iets waarover ik me al heel Dat t -t -t ik onvind. meest saai zei. Het meest saaie, het oh, meest ja. onbekende, ja, het meest bekende, alles is het meest. En die Het Is Engels. Goed. Tot over dit uh, is <laughs> nee, <ouwe zeer>. Sorry. <laughs> het gaat ook over de shisha pen. Oh. Klopt dat? Ja. <laughs> en een geheimzinnig beest. Dat is de meest slechte signal. <laughs> en een geheimzinnig beest. We weten niet hoeveel er nog zijn, we weten niet precies waar ze voorkomen. Dat weten. En ik snap het is een hele bijzondere, mysterieuze vogel. Ja, en over welke vogel het gaat, dat hoor je zo meteen na 9 uur. Goedenavond. Ik ga voor een foutloze sportblok. En ik ga opletten. Ja, Luc, doe je ding. <laughs> Sabine Lisicki heeft zich op Wimbledon voor de eerste keer naar carrière geplaatst voor de finale. De Duitse nummer 23 van de plaatsingslijst, die eerder titelverdediger Serena Williams versloeg, was in een zinderende halve finale in drie sets te sterk voor Agnieszka Radwanska uit Polen. Lisicki kon het nauwelijks geloven. Unbelievable, I think. De last vier games were so, so exciting. And, um, we were fighting. Agnieszka played so well throughout the match. And, you know, it, was, it was a battle. And uh, I'm just so happy to have won it. Lisicki is de eerste Duitse tennister die in de finale van de Grand Slam haalt... sinds Steffi Graaf dat deed in 1999 op Wimbledon. En ze speelt uh, zaterdag in de finale tegen Marion Bartoli uit Frankrijk. Die won gemakkelijk in twee sets van de Belgische Kirsten Flipkens. André Grijpel, wielrenner dus, heeft de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De saaiste etappe ooit, hoor ik zojuist. De Duitse van Lotto Berisol was de sterkste, dat wel, in de massasprint. Na ritten over 176 kilometer van Aix-en-Provence naar Montpellier. Het was voor Grijpel de eerste etappezeger deze toer. Hij klopte de Slovaakse -Slo -Slo Sagan, de Duitse Kittel en de Brit Cavendish. Terry Poppel was met zijn achtste plaats de beste Nederlander. En Daryl Impi is vandaag dan de nieuwe gele uitdager geworden. De Zuid-Afrikaan neemt de trui over van zijn ploegenoot Simon Gerrans. Impi is de eerste Afrikaanse klassemensleider in de ronde van Frankrijk en hij is trots. Dit uh, is een dream come true, magical moment. Big day for South Africa, big day for African cycling. En, uh, oh, massive for my, my family, my two month old son Aiden is here as well. So, uh, Ah, oh, dit really, is een speciale dag. Daryl Impi. Morgen dus start hij in het geel. Nog meer rennen. Marianne Vos is de roze leiderstruin de Giro Rosa kwijt. Vos finishte in de vijfde etappe met een aankomst op de Montebégua als vijftiende. Op ruim vijf minuten van de Amerikaanse Abbott. En die heeft er ook de leiding overgenomen in het klassement. Abbott staat met nog drie etappes te gaan. anderhalf minuut voor op Guderzo en Luperini. Vos zakte naar plaats zeven heeft meer dan drie minuten achterstand. En tot slot voetbal. Chelsea en Vitesse hebben overeenstemming bereikt... over de transfer van Marco van Ginkel. De 20-jarige van Ginkel moet nog zelf rondkomen met Chelsea... en een medische keuring ondergaan. En volgens Engelse media betaalt Chelsea 9,1 miljoen euro voor Van Ginkel. Vitesse-trainer Peter Bos hield al rekening met de vertrek van Van Ginkel... dus echt geschrokken was hij niet. Nee, omdat ik eigenlijk vanaf het begin wel begrepen heb... dat, dat zowel Boni als Van Ginkel, dat ik daar geen rekening mee moest houden... Dus. Dus nee, schrikken was het niet. Maar zo'n goede speler zou je natuurlijk wel graag bij willen, dat is logisch. Ja, Vitesse en Chelsea hebben een samenwerkingsverband. Maar volgens technisch directeur Ted van Leeuwen heeft deze samenwerking niets met het transfer te maken. Als Vitesse geen samenwerkingsverband met Chelsea had gehad. was Marco van Ginkel een Chelsea-speler geworden. Dus uh, het, het maakt het in de contacten iets makkelijker. Maar in principe maakt het helemaal niks uit. Vitesse heeft een uh, bedrag, Marco heeft een. Uh, een, een idee bij wat hij zou moeten verdienen en hoe lang het contract zou moeten duren. En Chelsea heeft er een idee bij van wat zij ervoor willen uitgeven. Al oh, dus Ted van Leeuwen, iets wat saaie prater. Maar, en daarmee zijn we rond. Sportblok uh, meer zometeen vanaf 10 uur in langs de lijn. Die NOS'ers zijn altijd zo correct. Ja, hè? wel veel bijzinnen, maar oké okay, hoor. Ja, ja. <laughs> meer correct, Jeroen. dat ah, mag best een uur. beetje af en toe gezegd worden. Vind ik ja. ook. Uh, je hebt ja, vind, ik wel. vind ik wel. Vind ik ook heel goed. Bye. van um, Sam spelen vanavond vanwege Independence Day voor het Witte Huis en nu alvast hier. Some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 Oh. I'm Van. in het view. Onze eigen massasprint Marquis Filemon Wesselink. Die volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Hij is samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer op pad. En geeft ons elke dag een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse theater van de treintjes. Je hoort hem al lachen. Filemon in Montpellier. Goedenavond. Ja, ik toch erop, wanneer uh, houden de alliteraties op? Op een gegeven moment is het, het valt leeg, denk ik. Nee hoor. Eerst was ik de, nee. toerts, de ja. toertsaar, de, de, ja. de koerskeizer en nu de nou, massaspritmarquise. Ik vind het prachtig verzonnen, Willemijn. Ja, wij, wij, wij, wij scheppen hier genoeg in elke dag op de redactie om uh, allitererend de tour door te komen. Uh, wat ik me afvroeg, Frildemond, waar is Bart? Ja, die komt hier net weer aanlopen. Bart, wat was je aan het doen? Ik moest nog even plassen, sorry. Ik, uh, ben ja. ik buiten de tijd of niet? Ja, dat is, kan echt niet. Hè? Ja, hij sta, we staan hier op een parkeerplaats van een hotel en hij staat hier gewoon pontificaal met alle bewakingscamera's staat tegen het hek aan te pissen. Ja, dat was de dopencontrole, sorry. Ja, hoeveel fra Franse frangen is dat? Een Zwitserse vrouw, hè, uh, ja, binnen op, Dat maakt niet uit, binnen of buiten de bebouwde kom. Maar hier binnen de bebouwde kom is het 220 frank en 20 seconden tijdstraf. Dat is al over mijn mond. Ja, serieus, het leek me leuk om even iets te vertellen over ons dagschema. Want ik krijg heel vaak telefoontjes van mensen die zeggen... ja, heb je de koers vandaag gezien? Was dit de meest saaie etappe ooit? Uh, wij zien eigenlijk hier helemaal niks van de koers. Wij staan ochtends op om een uur of zeven. Dan gaan we ontbijten, dan racen wij naar de start. Dan gaan we heel snel wat renners interviewen. Meteen weer de auto in, dan moeten wij... Uh, een route rijden die de renners niet rijden, dat is een soort omweg. Uh, om op tijd bij de finish te komen, dat is echt racen altijd. Uh, daar moeten we gaan monteren, stukjes schrijven, uh, wat interviewtjes nog doen. Uh, ondertussen zijn die renners al bijna gefinished. Dan moeten wij naar buiten, dus dat was het moment dat we de finish hadden kunnen zien. Met die truien, dan moeten we weer de interviewtjes houden, dan zijn we terug. Uh, dan is het weer monteren, stukjes doorstralen. En we hebben het al één keer gehad en dat... Meen ik echt serieus dat we pas s'avonds om 11 uur bij het, bij het avondeten uh, hoorden wie de etappe eigenlijk gewonnen had? <laughs> ja. Maar het is nee, geen klagerij hoor, maar het is nee. om even aan te geven hoe dat hier ongeveer werkt. Ja, nee, ik begrijp het, ik begrijp het. Ja, nee, wij kunnen het beter volgen hier wat dat betreft. Maar jullie maken dan weer mooie dingen. Uh, ja, dat probeer ik wel. En ik maak natuurlijk mijn dagboek. Normaal gesproken ga ik dan even wat renners langs en uh, maak ik een soort avontuur mee, wat zich over de hele dag verspreidt. Maar ik begon eigenlijk vanochtend gelijk met een goed gesprek, met een goede discussie, toch Bart? Ja, Filemon doet inderdaad zijn dagboek en dan verspreekt hij allemaal renners en dan knipt hij dat uh, heel leuk aan elkaar. Maar vandaag, dat was echt waar, kwam hij stuiterend naar het interview naar mij toe. Hij zei, ik, ik, wil, ik wil alleen dit interview, ik wil alleen dit uitzenden. En dat ga je ook doen, toch? Dat ga ik zeker doen, want ik kwam namelijk Aard Vierhouten tegen. Dat is de ploegleider van Vakantse En ik begon met de vraag, want vandaag was Ries uit de Tour gegaan. Het gerucht ging dat dat kwam, omdat hij van alle kanten beschuldigd wordt... dat hij als ploegleider doping uit had zitten delen. En ik vroeg hem, wat vind je daarvan? Ja, ik heb niet begrepen hoezo hij is uit de Tour. Voor. Het werd hem te heet onder de voeten, want ja, het blijkt dat hij als ploegleider... wist van het dopinggebruik in zijn ploeg. Oké, okay, ja, dat is nieuw voor mij. Ik heb het nieuws niet meegekregen. Ja, dit, het zal het wel uitwijzen, maar ik denk dat er uh, de afgelopen half jaar genoeg gezegd en geschreven is en gelezen is door iedereen. Blijkbaar niet, want er komen constant weer alletjes onder het gras vandaan kruipen. Ja, maar je kunt je ook bedenken van, uh, wat, wat hebben we daar nu aan? Dat we nu nog meer van dit soort zaken gaan bespreken met z'n allen. Ik denk dat er wel... Dat er, dat er, we hebben Armstrong gehad, uh, we hebben nu afgelopen tijd Ulrich gehad en Jalapair. Uh, Ries is al te sprake geweest, die heeft al bekend uh, in zijn rennerstijd. Uh, ik denk dat het gewoon ergens een keer uh, ophoudt. En, uh... Denk je niet dat die gifbeker nog steeds is in zit en dat het helemaal leeg moet zijn voordat we echt verder kunnen? Want journalisten die voelen dat er nog dingen zitten en die gaan graven. Dat, dat, is, dat, is hun, dat, dat, dat zit in hun. Ja, maar goed, als je goed kijkt naar de journalisten, hebben ze de afgelopen jaren niks gevoeld. Dus het, ik kan me niet indenken in dat het gevoel wat ze nu hebben goed is. Als je dan op, de, op die manier denkt, is er altijd wel wat te zoeken of te verdacht te maken of noem maar ook. En ik denk dat iedereen die nu in de wielrenners zit, gewoon donders goed weet wat er aan de hand is. En dan heb je natuurlijk extreme gevallen, zoals wat we wat in de Giro hebben gezien. En ook wij hebben een, een jongen in de ploeg gehad die een uh, misstap gemaakt. Wat in de Giro gezien? Nou, als die Luca en... Uh, en zijn ploegmaat, dan gaat het mis. Maar dat werd al een soort van gedetecteerd door de renners zelf. En dan, dan, dan is dat een gevoel wat bevestigd wordt. En ik denk dat, dat dat heel erg prettig is, wat je ziet. Maar het is toch nog niet klaar. Als het blijkt dat hier een ploegleider rondrijdt tot, tot gisteren... die wist dat als de renners doping gebruikten en het zelfs faciliteerden... D dat lijkt nu waar te zijn. Dan, dan is die gifleker toch nog lang niet leeg? Ja, dan moeten we eerst maar eens gaan kijken of dat waar is, voordat we daar nu alweer een heel verhaal over gaan houden. Maar hij is zelf uit de Tour gestapt, dus er is iets aan de hand. Het is niet vaak voorgekomen tot nu toe dat waar rook was, geen vuur was. Nou ja, je kunt ook bedenken dat als hij nu uit de Tour is, uh, dat, er, dat er binnen het team wat meer rust is en dat ze kunnen focussen op de Tour. Hè? En dat hij daarom zegt van, jongens, jullie gaan je ding doen, ik ben hier weg. Want anders wordt de hele bijzaak van wat met hem aan de hand is, straalt nu af op zijn team. Terwijl... Als het een bijzaak was, dan was het niet uit de toer gestapt. Nou, dat is het wel. Het gaat om hem. Het gaat hier in de toer. het ja, gaat... is de ploegleider, dat is toch geen bijzaak? Hij is geen ploegleider, hij is de manager van het team. Ja, of de manager. Ah, ja, ja, hij is een belangrijke functie daar. Ja, maar daarom moet hij dan niet nu hier te zijn als hij een probleem heeft. Dat probleem moet hij dan zelf oplossen. En zijn team niet uh, in discrediet brengen die hier nu bezig is. Hij zit hier met het contador. Ja. Voor mijn ogen... echt niet met je eens dat het een bijzaak is? Nou ja, dat is, dat mag, die mening mag je hebben. <laughs> ik, ik vind het inmiddels een bijzaak geworden. Over de manier hoe er over geschreven is geweest en over uh, gehandeld is geweest. Ik denk dat er een punt gemaakt is. Rudy Kemna die, uh, heeft gezegd van ja, deze Tour wordt nog niet door een schone renner gewonnen. Uh, Tom Velders dacht ook dat bij de klassenmensrenners dat er nog wel wat gebruikt werd. Dat vind jij nonsens? Ja, vind ik echt onzin. Als je zo denkt, blijf dan thuis. Ga dan niet hier naartoe. Dat zit je dan niet te doen. Als je in je hoofd bezig bent met dat als een ander hard fietst... dat hij dan dus iets gedaan heeft wat jij niet gedaan hebt... of iets gedaan heeft wat niet zou mogen... dan moet je heel gauw ophouden met topsport. En dan moet je gauw wat anders gaan doen. Want dat, dat is mentaal niet houden Als je constant zo denkt, dat, dat, dat is niet te doen. Want als, je, als je constant in de wereld loopt... dat je de gedachte dat iemand achter je loopt en jou gaat aanvallen... Nou, dan wordt het uh, een lastig leven. Ja, dat, uh, je merkt gelijk... Uh, ik ben natuurlijk uh, hier in de Tour als ook BNN-gezicht... en je merkt als je bij die renners komt en bij die ploegleiders... zeg ik, gelijk oh, lachen, Filemon, en het is ontzettend gezellig... en het zijn ook echt oprecht hele aardige mensen. Maar zo gauw je ook maar hierover begint... en ik had een beetje verwacht dat dat, na nou, alles wat er gebeurd is, anders zou zijn... dan merk je gelijk, de sfeer slaat om. En ja, als het, als het inderdaad echt een bijzaak is... Uh, en er wordt bijna niet meer gebruikt. Ja, waar, waarom zou dan die spanning in één keer zo, zo opkomen? Wat denk jij ervan, Willemijn? Ja, hij klinkt uh, geagiteerd, geïrriteerd. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja, nou, ik, en, ik dacht van, nou ja, hij zegt dan dat het een bijzak is. Laat ik dan maar gewoon doorpakken. En ik denk, ik ga het gewoon vragen. Meneer houdt of een vakantie-carrière. Vind ja. ja, dat weet je toch? Wat lach je nou? En jij begint eh, eerst te lachen. Nee, ja, ik vind die, überhaupt vind ik die vraag uh, een rare vraag. We hebben ook zo'n hele enquête gehad. Uh, volgens mij hebben wij alle papieren ingevuld uh, over uh, KMU en ploegen en van alles. Dat zou jij ook moeten weten journalist. Dus die vraag is gewoon eigenlijk helemaal niet reëel of uh, relevant of hoe je het ook noemen wil. Maar het is gewoon een vraag. Ja, het is een vraag die... Uh, die het, het feit dat die vraag raar is, Het is wel geen rare vraag. Ik ben, ik ben al heel lang wielervolger. Wat, er alle, wat ik allemaal niet over me heen heb gekregen, wat ik allemaal te, te, ja, waar ik allemaal doorheen moet door ben gegaan. Wat, wat allemaal gebeurd is, is toch een hele normale vraag. In, in dit stadium waar we nu zitten, in de maand juli in de Tour, na alles wat we hebben gehoord, is dat gewoon een hele belachelijke vraag. Oké. Okay. Dan, als jij gewoon nadenkt en leest en alles mee hebt gemaakt wat je net vertelt, dan heb je ook gelezen en gehoord. En wat, wat alle renners en verleden renners en verleden ploegleiders en managers allemaal hebben onderschreven. Dan denk ik van ja, dan is dat, dat er kous mee af. Dan moeten we daar toch ook niet over blijven doorgaan. Nee, maar het is gewoon een vraag. open ja, vraag. Ja. Ja, ja, prima. Je mag mij ook alles vragen wat je wil. Ja, helemaal goed. En, en soms dan... zou ik zeggen, nee, daar antwoord ik niet op. Of dan zeg ik, ja, dat antwoord ik wel op. Nou, het is daar, daarom geef ik ook gewoon mijn mening. Dat, ja. is daar is dan niks mis mee. Helemaal niks. Nee, dat is fijn. Ja, het blijft echt een, een lastig onderwerp. Ook voor ja. mij, want elke dag denk ik er zelf ook weer anders over. Want op zich, ja, wat is het verschil op, op zich tussen buiten spel staan... in het voetbal en, en doping gebruiken? Het is natuurlijk alle twee gewoon, ja, vals spelen. En, en hoe erg is dat eigenlijk? Maar het is meer die, die spanning en dat je de hele dag bij die mensen zit... en dat je denkt, kan ik ze vertrouwen of niet? Terwijl, ja, het zijn alsnog gewoon aardige mensen, maar... Ja, dat, dat is gewoon heel erg lastig. Kan je je misschien wel voorstellen. Ja, dus, die, dat, is, dat is mooi om te horen. Hij zegt er niks over, maar je hoort, je hoort het onderwerp... Is, uh, je hoort meteen zijn toon omslaan tegen jou. Um, er is ja. weinig gezelligs meer aan. Ja, nou, dat vond ik ook wel een keer goed om te laten horen hoe dat ging. Uh, we gaan uh, direct naar iets vrolijkers hoor. <laughs> uh, er loopt hier een professor rond... Die heeft een notitieboekje. Die kijkt heel goed naar wat hij om zich heen ziet gebeuren. En die kijkt precies van, ja, wat snap ik nou wel... En wat snap ik nou niet? Dat is professeur Bart, eh, normaal gesproken eh, presentator bij het Klokhuis. Daar weet hij dingen fantastisch uit te leggen. En nu doet hij dat dus in de Tour de France. En ja, de vraag, wat heb je vandaag? Uitgelegd, Bart. Wat een geweldige je koerskeizer, eh, Team sprint koning met de Hefilemon. Eh, nou ja, ik heb een voorliefde voor, voor onzinnige weetjes en feitjes. En eh, inmiddels ook eh, door, door me in de boetes een beetje te verdiepen... en de prijzenpotten te bestuderen, heb ik heel veel documenten op mijn computer staan. Uh, gewoon van de UCI, met allemaal, er staan allemaal hele gekke, gekke, gekke dingetjes in. En een van mijn uh, irritaties en frustraties van de Tour is het aantal motorrijders. Dan zit ik te kijken en denk, ja jongens, hoeveel heb je er eigenlijk nodig? Dus ik die documenten in om te kijken hoeveel motorrijders er in de Tour rijden. Nergens iets over te vinden. Er staat één feitje, heeft te maken met het aantal politieagenten. Maar ik dacht, nou ja, als het niet in die documenten staat, dan ga ik zelf wel op onderzoek uit. En dat heb ik gedaan. No, zag je hem no, no, no. slippen, zag je hem slippen. Dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven toch? Jawel, ze waren wel boven. Klasse staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje? Het ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de Tour. Als hongerige hyena cirkelen ze rondom de renners, de motoren in de Tour de France. Voor je gevoel zijn het er toch wel erg veel. Maar voor gevoel geen plaats in deze rubriek. De Tour verstrekt zelf alleen cijfers over het aantal motoragenten. Dus gaan we maar ouderwets stellen. Ik spreek voor de etappe af met Sebastiaan Timmerman. Verslaggever vanaf de motor voor Radio 1. Telt u mee? Ze staan hier eigenlijk keurig op een rijtje achter elkaar. Zullen we er even langs lopen? Ja, ja. Nou, dit is voor ons uh, uh, gelijk een hele belangrijke. Zwarte motor met wit, uh, nummer drie. Uh, nummers 1, 2 en 3, dat zijn uh, uh, regulateurs, zoals dat heet in het Frans. En uh, zij zijn eigenlijk onze juryleden, om het zo maar te zeggen. Zij bepalen wat wij mogen en wat niet. Nou, ondertussen worden we gepasseerd door een hele zooi uh, blauwe motoren... Dat zijn de motoren van de Garde Republican. Uh, uh, zeg geen politieagenten tegen ze, want dat is een beetje neerbuigend, vinden ze zelf. Dit is een belangrijke motor voor de kopgroep. De gele... ja, die kan je niet missen. Kan je niet missen. Gele motor. Uh, uh, geel is de kleur natuurlijk van de Tour, maar hier zit de dame op die de voorsprong aangeeft bij een uh, kopgroep. Dit is een witte motor. Uh, uh, van de waterleverancier aan de tour. Je ziet gaten achter in de koffer. Even kijken, dit is motor uh, nummer 6. Dat zijn motoren die rijden ook mee. Het zijn witte motoren die rijden vooruit, laten zich afzakken, vooruit, laten zich afzakken. Die nemen de tijdsverschillen op. We zijn nu bij drie jurymotoren. 47 politieagenten, excuus, garde républicain. Een watermotor, gele motor en de motor voor de tijdsverschillen. 53. We moeten wat meer tempo maken. De motor van Sebastiaan wordt bestuurd door René Wijkens. Een sympathieke Belg die al 18 jaar meerijdt in de Tour. Hij heeft cijfers paraat over de media die meerijdt. Ik dacht dat er een achttal, acht of negen uh, tv-motoren waren. En dan nog eens plus twee commentaar tv. Dan heb je een achttal radiostationnetjes. Een zestiental fotografen die kort bij de koers zitten. En van de organisatie zelf uh, kan ik ze allemaal niet opnoemen. Oké, okay, ik kom op 82. Nu alleen nog de organisatie. We hebben er met Sebastiaan 6 gezien, maar er zijn er meer. Meteen na de finish vraag ik het twee stoere motaars. De niveau de organisatie? Yes. Ja. Uh, Kawa? Ja, uh, yeah. uh, uh, uh, de organisatie. Pas de motos, pas uh, de fotografen. Non, de organisatie? Je uh. moet uh, 26 Ah, 26. Oké, okay. yes. dus nog 20 erbij. Het is een beetje natte vingerwerk, maar ik kom op 102. Laten we het afronden op 100. Is dat veel of niet? Dat mag u zelf bepalen. Het oranje klassement. Nou, juist, snel naar het oranje klassement. Filemon reikt iedere dag de oranje truien uit aan de beste Nederlanders. Wie staat er vandaag bovenaan, Phil? Ja, de oranje dag trui die gaat naar Danny van Poppel. Dat is net zoals gisteren. De or uh, oranje trui voor het algemeen klassement. Die gaat naar Wout Pools. Die, dat blijft ook zo. En iedereen zegt, wat ziet die jongen er goed uit? Die gaat wat laten zien in de berg. Ik ben benieuwd. De oranje groene trui uh, naar Danny van Poppel. De witte trui gaat naar Tom Dumoulin. Dat is een ontzettend sympathieke jongen. Uh, en ik heb een fragmentje hoe ik hem die trui gaf. Ik begrijp dat je baalt, maar ik hang toch even deze trui hier uh, op je stuur. Ik heb hem mee. Mooi man, het ja. is toch de jongere trui. Ja, super. Ja. Tom, ja, deze gaat zeker weer ja. naar prijs. dus uh, ik uh, wacht elke dag op je hier. <laughs> Wat gebeurde er nou precies? Kun je beter aan ervaren, jongen, vragen, maar ik denk dat we iets uh, te vroeg op kop zaten misschien. Uh, het was best wel uh, lastig de hele dag, dus we zaten best wel kapot al. En dan uh, is het soms beter om langer lang nog te wachten. En dat heeft Lotto uh, heel goed gedaan. en uh, ja, Bij ons liep het net iets, uh, net iets minder. En het gaat om details natuurlijk. Tour is nog lang. Ja, Parijs is nog ver. <laughs> ja, dat zeggen ze wel, Parijs is nog ver. Uh, dan gaan we naar de oranje uh, Die ging naar Tom Velders. Die heb ik ook uitgereikt. Die is iets minder leuk om te doen. Uh, maar hij reageerde best wel uh, ja, positief. Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld, maar ik heb toch een troostprijs voor je. Dat is de oranje lantaarn. Ah, dank je. Je, je staat uh, als laatste Nederlander in het algemeen klassement. Maar ja, uh, jij hebt toch gezegd, dat maakt niet uit, want het gaat om om een sprint te winnen, toch? Ja. Vanaf. Vandaag? Uh, Vandaag helaas niet. Nee. Maar uh, ja, als je kit al een keer kwijt bent in het peloton, kan je altijd dat lampje gebruiken. Ja, of uh, s'nachts als ik naar de wc moet of zo. Dan, uh... Succes nog. Dank je. Ja, en dan hebben wij natuurlijk uh, de etappewijn voor morgen. Uh, Domaine Ollier Teffel. Teffel. Oh, het is zo moeilijk dat eh, Frans af en toe. Ja, het is een hele stoere uh, wijn, bosvruchten. En hij komt van 50 jaar oude stokken. En dat proef je. En dat is lekker. Dat bedoel ik uh, positief. Uh, en we hebben ook een kok mee. Daar is nogal wat uh, om te doen. Want uh, ja, uh, bij BNN hebben we weinig budget. Dat is Jurjen Smenk. Laten we even luisteren naar wat uh, hij van eten serveert. Nou, daar hebben we geen tijd voor. Jurjen Smenk, sorry. Mijn uh, excuses. We hebben wel doping. Voor morgen amfetamines. Je blijft maar gaan. Het nadeel is alleen dat je denkt dat je Napoleon of Armstrong bent. En dan hoop ik dat het lens is. En. En. En. <truimus> Men nemen twee honden. Een piano en een ensemble. Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. En nog eens oefenen. En dan deze week in Holland Dok Radio. When howling doesn't work. Ik zag ze op YouTube. Vijf seconden later was het... Ik moet er een stuk verschuiven. Het eerste muziekstuk ter wereld voor pianospelende honden en ensemble. Zondagavond, negen uur in Holland-Doc Radio. De nieuwe componisten komen eraan. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar ik energie van krijg? Van nieuwe manieren om dingen duurzamer te doen. Zoals Green Choice, mijn energieleverancier